President Napolitano wil het nieuwe Italiaanse kabinet zo snel mogelijk beëdigen. Het liefst voordat maandag de beurzen weer opengaan. Luchtvaartonderzoekers in Mexico zeggen dat de dood van de minister van Binnenlandse Zaken een ongeluk is. Er waren geruchten dat het om een aanslag zou gaan. Minister Blake Mora kwam eergisteren om toen, een, toen de helikopter waarin hij zat crashte. De 45-jarige minister gold als het boegbeeld van de strijd tegen drugsgeweld. Hij was de rechterhand van de Mexicaanse president Calderón... die de strijd tegen de drugskartels de afgelopen jaren sterk heeft opgevoerd. Het onderzoek van de luchtvaartautoriteiten is nog niet afgerond... maar aangenomen wordt dat het slechte weer een rol heeft gespeeld bij het ongeluk. In het centrum van de Belgische stad Luik hebben zich gisteravond rellen voorgedaan. Allochtone jongeren richten vernielingen aan... na de begrafenis van een overvaller die begin deze maand door een juwelier was doodgeschoten...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 Dit, was het. Dit is René Passet van de AMB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A32 Herenveen Meppel tussen Heerenveen en Meppel. En op de A76 geleen Duitse grens tussen Knabbert-Kerensheide en Heerlen. Bovendien wordt er tot eind van de maand dagelijks gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem, vooral tussen Knabbert-Lunette en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Like a map of where my heart has been, and I can hide the mars, but it's not a negative thing. So I let down my guard, drive my defenses down by my clothes. I'm learning to fall with no safety net to cushion the low. I can bruise. But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 6.9 ZFN, Zfn. Come and young and go But life goes on just the same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 Stijger klomten we van Palmyas of Jeruzalem.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 Stijve klompen van Paljas Jeruzalem. Zodat het geraken van machines door klonk in de convexie een mooi meisjeskoe. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtwachtel. Hilvers en drie stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonken neer van al je Jeruzalem, heel ver vrienden stond nog niet. Maar ideer al zijn eigen stem. Op elke stijger klonk.